11 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Griekenland kan rekenen op het volgende deel van de lening. die de Europese Unie en het IMF eerder hebben toegezegd. Het gaat om een bedrag van 12 miljard euro. De Griekse regering kan zo doorgaan met het saneren van zijn overheidsuitgaven. Premier Papandreou kreeg na overleg in Luxemburg. het groene licht van de eurolanden. Hij wil 6,4 miljard euro besparen. om de Griekse staatsschuld op orde te brengen. De EU en het IMF hebben de afgelopen weken in Athene onderzocht of de plannen afdoende zijn. Hun conclusie is positief. Details van het akkoord zijn er nog niet, maar het is al wel duidelijk dat staatsbedrijven worden geprivatiseerd om de staatskast te vullen. En de Grieken krijgen te maken met nieuwe btw-verhogingen.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 President Saleh van Jemen heeft in een toespraak gezegd... dat een rebellerende stamleider heeft geprobeerd hem te doden. Hij raakte vanmiddag lichtgewond bij een granaataanval op zijn paleis. Zeven mensen kwamen om. Saleh, die op tv alleen te horen was... waarschuwde de stamleider dat hij zal worden gestraft voor zijn daad. De president zou niet in beeld zijn verschenen... omdat hij schrammen in zijn gezicht heeft. Volgens de rebellerende stamleider heeft de president de aanval in scène gezet... om hem in een kwaad daglicht te stellen. Sinds het begin van de opstand tegen president Saleh in januari... zijn in de jemenitische hoofdstad Sanaa meer dan 160 mensen omgekomen. In Duitsland worden de krachten gebundeld in de strijd tegen de EHEC-bacterie. Er komt een nationale databank waarin alle behandelingsresultaten komen te staan. Duitse specialisten hopen zo sneller te achterhalen... hoe de nieuwe stam van de E. coli-bacterie het best behandeld kan worden.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 De brandweer gaat morgen vroeg verder met het blussen van de veenbrand... in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Het bluswerk is rond 10 uur gestaakt omdat het te donker is. De brandweer houdt het gebied vannacht wel in de gaten. Door de brand is naar schatting een gebied van 100 hectare verwoest. Het vuur smult nu vooral ondergronds. Morgen gaat de brandweer verder met nablussen en dat duurt zeker tot zondagavond. In de Syrische stad Hama zijn volgens mensenrechtenactivisten zeker 34 betogers gedood door politie en leger. In de stad zouden zich na het vrijdaggebed tienduizenden demonstranten hebben verzameld in een van de grootste protesten tot nu toe. Ook in andere plaatsen werd opnieuw het aftreden geëist van president Assad. Volgens activisten in Hama openden militairen het vuur om de menigte uiteen te drijven. Ook zouden sluipschutters zijn ingezet. Op de Syrische Staatstelevisie wordt gemeld dat er enkele terroristen in de stad zijn gedood omdat ze probeerden een regeringsgebouw in brand te steken. Meer dan de helft van de 50-plussers met een relatie heeft zelden of nooit seks. Bij alleenstaande ouderen is dat percentage bijna 70 procent. Dat blijkt uit een enquête onder 1150-plussers. Het merendeel van de ondervraagden zegt dat ze geen zin meer hebben in seks. Dat hoort volgens hen bij het ouder worden. Het seksueel contact neemt af door impotentie, overgangsklachten en andere gezondheidsproblemen. Bijna 40% van de ouderen met een partner geeft het seksleven een onvoldoende. Toch zoekt maar 16% hulp. De drempel lijkt daarvoor te hoog. Het onderzoek werd gedaan door het nieuwe opinieprogramma van Omroep Max Hollandse Zaken. De mannenfinale van Roland Garros gaat tussen titelverdediger Rafael Nadal en Roger Federer. De Zwitserse tennissen versloeg vanavond de als tweede geplaatste Novak Djokovic... Het is de eerste verliespartij van Djokovic in 2011. Nadal won eerder vandaag van de Brit Andy Murray. Het is de vierde keer dat Nadal en Federer elkaar in de finale van het graveltoernooi treffen. Sinds 2005 won de Spanjaard elk jaar de titel in Parijs. Behalve in 2009, toen won Federer Roland Garros nadat Nadal in de achtste finales was uitgeschakeld.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 Bestel het Schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1. Gute nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 a Hey. Nobody wants to blow Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave cause your heart is there. But you can't see cause you've been somewhere else. You can't cry cause you look broke down, but you're crying anyway, cause you're all broke down. It's a family. Affair. It's a family affair.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 Sly and the Family Stone, A Family Affair. Kijk, dat is leuke muziek. Muziek die je tenminste gewoon uit je jeugd kent. Hoewel, 1971. Welkom bij het Oog op Morgen. Het Oog behandelt vanavond seks, vrouwelijk naakt, delles en uh, schuldsanering. Laten we maar eens beginnen met dat laatste. Want Griekenland moet nog meer bezuinigen, besloten IMF en Europese Commissie vandaag. Is dat nou wel verstandig? En gaan de Grieken dat wel accepteren? Bespreken we zo meteen. Het seksleven van de 50 50-plusser laat te wensen over... blijkt uit een uitgebreid onderzoek. Gedaan in, omroep, uh, in opdracht van Omroep Max. Een gesprek over het allerlaatste seksuele taboe. Geen zin hebben. Vrouwelijk naakt. Nog altijd een geliefd onderwerp van kunstenaar Aad Veltoon. Dat bleef, maar verder is er veel veranderd. Een herseninfarct afasie en gedwongen met links te schilderen. Aan de vooravond van een nieuwe tentoonstelling... bespreken we het leven na dat infarct met Aad Veltum zelf... en met zijn lief Haley Dancona. En Dallas-liefhebbers opgelet. Larry Heckman, JR in de serie, u weet wel. De man met de hoed, die veldt morgen persoonlijke spullen. Waarop moet je bieden? Op de hoed, het zadel, het bronzen paard? Een vraag die we voor gaan leggen om 5:12 voor aan trouw Dallas-kijker Frans Bauer. Maar eerst het nieuws van... Vrijdag 3 juni. ik generaal Radko Mladic. En daar zat Radko Mladic voor het Joegoslavië-tribunaal. Naar eigen zeggen doodziek, maar ook strijdlustig. Ik heb niet Kroaten als and I En ik killing anyone either in Libië of Afrika. Ik was gewoon mijn land country. De aanklacht tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal... liegt er niet om. De permanente removal van Bosnian Muslims en Bosnian Kroaten. Genocide, persecution. Extermination, murder, deportation and forcible transfer. Die beschuldigingen zijn wanstaltig en monsterlijk, vindt Malic. Hij hoort het allemaal hoofdschuddend aan. Toen ging hij bij Schremnitzer met zijn hoofd schudden. Dus eh, ook daar was het zo'n moment waar ik zei nee. En wat, wat, wat dat dan op betekent, dat schudden, maar het was een duidelijke nee. Met fakkels, een zwaard en een hakbel heeft een doorgedraaide man in Hoensbroek een bloedbad aangericht. Met als resultaat één dode en twee zwaar gewonden. Hij had hij de hand afgeslagen. De hand afgehakt? Ja. De psychisch verwarde man probeerde ook brand te stichten. Hij was door de politie niet te stoppen. En dan pakt hij dat schadar dan en dat gooit hij. En met hoog weer een schot. En stilte. En dan ga je kijken. En dan zie je hem liggen. Denkend aan Holland zie ik lege rivieren traag door oneindig Laagland gaan. En dat komt allemaal door de aanhoudende droogte. De droogte is zelfs extremer dan in 1976. Het, het laatste echt droge jaar wat we hadden in Nederland. Ook het droogste jaar wat we gemeten hebben omdat het in heel Europa droog is, wil staatssecretaris Atsma internationale afspraken maken om waterdiefstal te voorkomen. Ik moet er niet aan denken wanneer een ander land of andere landen zouden zeggen... nou, we hebben allemaal een tekort aan water, maar we gaan het even uh, aftappen. Ook vandaag zorgde de droogte voor problemen. Een groot natuurgebied bij Enschede ging in vlammen op. Ter plekken uh, bestaat de vegetatie uit uh, verdorde vaars en, uh, en, en turf, dus zeg maar veen. En je kunt je voorstellen dat als er een uh, zuchtje wind bij komt, dan gaat het uh, razendsnel uh, vooruit. De snelheid waarmee de EHEC-bacterie zich verspreidt lijkt af te nemen. Sinds de uitbraak rond Hamburg zijn 19 mensen overleden. En sommige patiënten knappen juist weer wat op. Ik kan het ook al zo richtig veel eten, weer zoetigheden, zonder dat het me dan slecht wordt of zo. So. En drinken gaat nu ook ganz goed. Nederlandse komkommers, tomaten en sla zijn niet de oorzaak van de ehec crisis Maar door een Russisch importverbod leidt de sector grote schade. Premier Poetin vindt dat import stop, uh, die importstop een goed idee. In Nederland zegt een kwart van de mensen even geen komkommer meer te eten. En dan kun je er natuurlijk ook andere dingen mee doen. Wij hebben ze aan de konijnen gegeven en die leven nog steeds. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Freddy Fontijn, welkom. De krant van morgen. De Telegraaf noemt in het commentaar de nieuwe leningen aan Griekenland... natuurlijk een hachelijk avontuur en een keuze uit twee kwaden. Aan het einde van een uitleg waarom Griekenland eigenlijk geen volgende kans verdient... nu ze er zelfs zo'n puinhoop van hebben gemaakt, volgt nog wel de zin... Los van het feit dat honderdduizenden Nederlandse toeristen... elk jaar weer gastvrij in Griekenland worden ontvangen. Naar aanleiding van het proces tegen Radko Mladic... sprak het Algemeen Dagblad nog een keer met oud-generaal Hans Coussy. Coussy was destijds bevelhebber van de landstrijdkrachten. Hij zegt dat er nog een ontmoeting is geweest... tussen luitenant kolonel Karremans en Mladic. Voor die ontmoeting die de laatste tijd zo vaak op televisie was... waarbij Mladic Karremans afblaft. Mladic nam bij die eerdere ontmoeting een geit mee of een schaap. En die liet hij ten overstaan van Karremans onthoofden. Het bloed gutste uit het beest, zegt Cousin in het AD. En Mladic voegde eraan toe dat als Karremans de serve ook maar een strobreed in de weg zou leggen. hij met het bataljon Nederlanders precies hetzelfde zou doen als met dat dier. Maar dat weet niemand in Nederland. Ze kijken alleen maar naar die andere beelden en oordelen vervolgens van achter hun schrijftafel. Het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel van de politie werkt zo slecht dat regiokorpsen nauwelijks van het informatieknooppunt gebruik maken. Trouw schrijft dat dat blijkt uit de nieuwe korpsmonitor Prostitutie en Mensenhandel en die verschijnt tweejaarlijks. Politiekorpsen zijn verplicht om minimaal één keer per maand informatie over mensenhandel aan dat expertisecentrum te verstrekken, maar dat wordt nog veel te weinig gedaan. Volkskrant schrijft dat gemeenten in Limburg alles op alles zetten om Poolse arbeiders juist aan zich te binden om hun regio leefbaar te houden, terwijl het kabinet juist een harder beleid wil. De verwachting is dat het aanbod aan Poolse arbeiders afneemt en door te investeren in huisvesting, integratie en beeldvorming hopen de Limburgse gemeenten hun streek aantrekkelijk te houden voor Polen. Nederland houdt na de bezuinigingen binnen Defensie een zwaar gedemoraliseerde krijgsmacht over die niet langer meer tot het uiterste gaat. Heel veel van de manschappen en officieren die niet worden ontslagen zullen minder bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Dat voorziet voorzitter Wim van den Burg van de AFNP, de militaire vakbond binnen FNV. En dat zegt hij allemaal in De Telegraaf. En in het Nederlands Dagblad leggen onderzoekers uit hoe veranderende relaties ervoor zullen zorgen dat toekomstige generaties minder mantelzorg kunnen verlenen. Terwijl er juist meer vraag naar zal zijn. Het kennisinstituut Movisie, dat Rijk en gemeente adviseert, zegt dat bijvoorbeeld kinderen zich na een scheiding vaak helemaal niet meer geroepen zullen voelen om te zorgen voor de vergrijzende ouder die destijds het huis uit is gegaan. En ook de nieuwe latpartner vaak niet staat in het rapport Krimp achter de voordeur. En dat verschijnt maandag. De Amerikaanse justitie doet onderzoek... of de zaak rond de moord op Malcolm X in 1965 moet worden heropend. In een biografie over de leider van de Black Muslims... die begin april in de VS verscheen... schrijft de historicus Manning Marable... dat de echte moordenaar van Malcolm X nog leeft. De auteur is inmiddels overleden, schrijft de Volkskrant. Maar volgens hem hebben twee van de drie veroordeelden uit 1965... ten onrechte vastgezeten... En hij had aanwijzingen dat de FBI en de CIA dat vanaf het begin hebben geweten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. You better around at night. Cause they don't like no transportation. Mm -hmm. Sleeping by the And they don't, if never they don't care about the distance. They don't care about the dawn. But if you'll ever look home, you better move around the ball. They got fire. Hold you up, but they'll leave Threaten your life, take your money Make you things that stay JJ Kill, if you're ever in Oklahoma. Wekenlang hebben IMF en de Europese Commissie in Griekenland... bekeken hoe het ervoor staat met de financiën al daar. En vandaag besloten ze dat het land extra geld krijgt... op voorwaarde dat er nog meer wordt bezuinigd. Is dat nou een goede keus van Europa? En gaan de Grieken nog wel meer bezuinigingen accepteren? Daarover gaan we praten met Jaap Koelewijn. Hartelijk welkom in de studio. Hoogleraar finance op Nijenrode. Goedenavond. Historicus Kees Klok zit hier ook. Hij woont het grootste deel van het jaar in Griekenland, in Thessaloniki. Is historicus van beroep. Maar zit nu hier in de studio. Meneer Koerderwijn, laten we ze, uh, eerst bespreken... wat ja. er nou precies is besloten vandaag. Wat is het meest opmerkelijke volgens u? Nou, de Grieken hadden behoefte aan een nieuwe transfer hun noodpakket. Wat ze is toegezegd door het IMF, de EU en de ECB. En dat is gekomen. Maar ja, de Grieken blijken toch onvoldoende zich te houden... aan de afspraken die zijn gemaakt. Dus er is extra druk gezet op de Grieken... om aanvullende maatregelen te nemen. En die houden in dat er... Meer bezuinigd moet worden, dat er geprivatiseerd moet worden ja, en dat onder die voorwaarden een extra pakket uh, leningen wordt verstrekt. Ja, voor de duidelijkheid, uh, uh, dat geld dat krijgen ze niet zomaar, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze het uiteindelijk ook uh, gewoon gaan terugbetalen. De intentie wordt uitgesproken dat het wordt terugbetaald. De financiële markten denken er anders over, want die waarderen nu de huidige Griekse staatsobligaties tegen de koers van 50-60 procent. Dus dat betekent dat. De markt en ook de rating de kredietbeoordelaars... gaan ervan uit dat toch een flink stuk van die schuld... uiteindelijk niet terugbetaald wordt. Oké, okay, het is dus officieel een lening... maar een lening waarvan iedereen eigenlijk misschien wel een beetje kan vermoeden... dat het uh, lang wordt wachten ja, voor en, je het terugkrijgen. En eigenlijk zou je ook op die leningen veel hogere rente moeten vragen. De financiële markten vragen nu voor staatslening van Griekenland... een percentage van 20% rente ongeveer. En de EU verstrekt de lening tegen 5%. Dus daar zit ook alweer... Een hulpmaatregel in het feit dat je tegen veel lagere rente leent. dan je eigenlijk zou moeten betalen. Daartegenover staat uh, uh, bezuinigen. Mm -hmm. uh, is dat wel verstandig om, om nu juist nog meer te gaan bezuinigen? Goeie vraag. IMF neemt een wat andere positie in, in dit dossier dan uh, de Europese pa partijen. IMF heeft ook al gewaarschuwd eerder dat te hard bezuinigen de Griekse economie zou kunnen gaan beschadigen. Want als de economie krimpt, dan neemt bijvoorbeeld je aflossingscapaciteit af. Ook je staatsschuld als percentage van nationaal inkomen neemt toe. Dus in feite krijg je dan een soort spiraal naar beneden toe. En, en de ECB of de IMF heeft daartegen gewaarschuwd. IMF wordt nog alles zoals de boeman gezien, maar die neemt nu dus een wat milder standpunt in dan de Europese Unie zelf. Even de formaliteiten, is het daarmee ook uh, besloten? Is dan vandaag dit uh, gepasseerd? Nee, er moet, maandag komt er weer zo'n extra Europese vergadering van de ministers van Financiën. En die moeten dit formeel gaan afzegelen. Ik mag aannemen dat, gelet op alle maatregelen die zijn afgesproken, al het overlegd is geweest. Ik wil niet zeggen dat het raamstuk is, maar het zou mij verbazen als het niet doorging nog meer bezuinigen. Kees Klok, ziet u nog iets in Griekenland waarop bezuinigd kan worden? Ja, nou ja, ik ben geen econoom. Dus, uh, maar u uh, komt vaak in mijn, Griekenland? Mijn, he, mijn buurman die zou waarschijnlijk nog wel wat kunnen noemen. Maar als ik in, in Griekenland kom, dat, laat ik zo zeggen... Ik, ik zie de gevolgen van wat er gebeurt. En het woord klinom, hè? Dat betekent wij sluiten. Dat is op dit moment het meest gebruikte woord in Griekenland. Heel veel, met name winkels, middenstand en zo. Dat sluit gewoon, dat verdwijnt. En die mensen staan op straat. Cafés oh. gaan dicht, winkels gaan dicht. Ja, uh... bij ons in Thessaloniki heb je, heb je... Bij de centrale markt heb je een hartje, wat straten. Die waren vol met restaurants. Er zijn er drie of vier van over en die leiden een, een, een noodleidend bestaan. Als je kijkt, mensen met een, met een uh, uh, ambtenaren, mensen met de overheid werken... mensen die een uh, uh, pensioen hebben, die zijn 30% gekort dit jaar op hun inkomen. Ja, meneer Koelewijn, uh, 30% al gekort op, op uh, ja. uh, pensioen. Uh, heel veel ambtenaren al op straat. Hoe gaan ze nou invulling geven aan al die maatregelen? Dat is een probleem, want de mensen die nu op straat zijn... kun je ook niet productief inzetten. Dat is best een uh, heel lastig issue. Eigenlijk zitten de Grieken met de sanering... zoals wij die in Nederland begin jaren tachtig hebben gehad... toen een aantal oude industrieën werden afgestoten... zoals de staalindustrie, textiel en dergelijke. Uh, Griekse economie is geen efficiënte economie. Uh, groot overheidsapparaat, veel staatsbedrijven... en een lage arbeidsproductiviteit. En het zou mooi zijn... En daar hopen andere economen ook op. Dat op een gegeven moment private investeerders er weer brood te zien... om in Griekenland te, te gaan investeren. Omdat arbeidskosten laag zijn, de concurrentiepositie verbetert. Dan kan de privaatkapitaal naar Griekenland toe komen En dan zou je zo'n veranderingsproces krijgen. Want uiteindelijk moet al deze maatregelen ertoe leiden dat de Grieken efficiënter gaan werken... en tegen lagere kosten, want die kosten waren de afgelopen jaren... Maar wat is dan het, het omslagpunt? Alles heeft een, een omslagpunt. Mm -hmm. Als ik dit blikje naar de rand van de tafel beweeg... dan zal die er uiteindelijk ja. op een zeker punt van afvallen. Ja. Economieën kennen ook omslagpunten. U zegt uiteindelijk moet er een omslagpunt komen... dat iedereen weer in Griekenland gaat investeren. Maar wat is dan die omslag? Nou... <tus> Ik denk dat een belangrijke indicator is dat, dat de arbeidsproductiviteit en de arbeidskosten, en die gaan altijd samen met elkaar, uh, dat die weer concurrerend worden. Zodat het voor toeristen weer aantrekkelijker wordt om naar Griekenland toe te gaan. In mijn studententijd was Griekenland, nou als je helemaal geen geld meer had, ging je met je interneel naar in Griekenland. Nou, dat is niet meer aan de orde, want Griekenland is bijna net zo duur geworden nu als, als Nederland. En ook uh, supermarkten en, en, en die zijn... Maar, maar dat klinkt duur. alsof ze eerst flink pijn moeten lijden voor het zover is. Nou, dat is een uh, juiste diagnose. Ja. Zijn ze daartoe in staat, meneer Klok? Of, of kunnen er voor die tijd gewoon andere dingen gebeuren dat de opstand uitbreekt? Nou, dat is natuurlijk het grote probleem. De maatschappelijke weerstand uh, wordt allemaal groter. Hè. Ik, mijn idee is dat de, de, met de eerste 110 uh, miljard uh, euro... de bezuinigingen en de eisen die daarna werden gesteld... dat dat nou je wel tandenknassend werd, uh, werd geaccepteerd. En dat de meerderheid van de Grieken dat nog wel inzag: van ja, dit moet. Maar nu er weer opnieuw bezuiniging, weer van alles boven hoofd hangt. Je ziet dat het, het, het maatschappelijke uh, verzet zeer groeit. En ook in het parlement. Uh, uh, he, ook in binnen de PASOK, binnen de regeringspartij... daar uh, gaan steeds meer parlementariërs zeggen... ja jongens, dit kan eigenlijk niet. He. Ja, vandaag werd ook het ministerie van Financiën korte tijd uh, bezet. Er was weer heel veel... Uh, Demonstraties waren aan de hand, heel veel protesten. Hoe ver zal dat gaan? Is dat uiteindelijk een zaak van, nou ja, ze geven wel op, die Grieken. Of zijn ze echt in staat om tot het uiterste te gaan? Ja, dat is natuurlijk moeilijk voor een historicus om de toekomst te voorspellen. Maar als je ziet... Nou ja, u kent het verleden, dat stult. Nee, maar als je ziet wat er dus gebeurt. Gisteren was er een restaurant op een op Corfu... Er uh, was een diner van Griekse parlementariërs en Europarlementariërs. Dat, dat restaurant is urenlang geblokkeerd. Dus door de politie moest het ontzet worden. Uh, politici worden op straat uitgejaagd, aangevallen. Uh, Petsalnikos, een en, en, uh, Pasok uh, MP, uh, was, was, was op een, op een uh, bijeenkomst in, uh, in de buitenwijk van Athene... Die, man die werd belaagd. Uh, je ziet elke dag, zie je dus op het Zindagma-plein mensen toestromen die protesteren. Dus het zou nog en... wel eens echt ver kunnen gaan. Er zou ja. nog wel eens uh, een soort flinke radicalisering kunnen ontstaan. een nou ja, revolutie. Het is nu al zo dat bij, bij iedere, iedere maatregel die afgekondigd wordt, gaat de betreffende vakbond tegen staken. Huh? Uh, enorm veel stakingen, maar het, het, het zou nog wel eens uit de hand. De, het zou in potentie uit de hand kunnen lopen. Kijk, Griekenland heeft natuurlijk wel een geschiedenis van geweld, hè? Uh, burgeroorlog uh, uh, en dergelijke. En, en, uh, het zou best uit. Ik, bedoel, ik kan het niet voorspellen. Ik hoop niet dat het gebeurt. Maar het zou best kunnen dat dat, dat dat heel ernstige vormen aan gaat nemen. Ja, Koelewijn, cool. stel, ja. er komt een ander regime die gewoon zegt: Nou ja, IMF bekijk het, Europese Commissie bekijk het, we doen het niet. Mm -hmm. uh, is er economisch gezien een alternatief? voor deze maatregelen. Is er een andere weg die Griekenland kan bewandelen... om het uiteindelijk weer uh, financieel wat beter te krijgen? Nou, de veelgehoorde maatregelen laten ze dan maar uit de euro stappen... of laten ze er zelf uit stappen. Um, dat kan niet, want dan moeten de Grieken... ja, die hebben nu allemaal leningen in euro's. Ja, dan gaan ze dat uh, omzetten naar drachmen. Dan nemen de schuld dus enorm toe... omdat de drachmen na omzetting... En, na uitstappen uit de euro in Noord zal devalueren. En gewoon zeggen, we betalen niet, sorry. Nou, dan krijgen ze dus daarna nooit meer geld. Griekenland is voor zijn uh, financiering van zijn externe schulden... afhankelijk van het buitenland. Dat betekent op het moment dat Grieken echt weigeren terug te betalen... zal het buitenland zeggen, dan gaan we jullie nooit meer iets lenen. En dan is Leiden in last, want dan uh, kan de Griekse regering... Ja, het geld dat ze nu uitgeven, wat nu geleend wordt door Europa... dat kunnen ze niet meer uitgeven, dus dan stopt het echt... Ja, meneer Klok, dan is er ook nog de groep Rijken in Griekenland. Daar lees je ook veel over deze dagen. Daar moet nog wel wat te halen zijn. Want, want die betalen toch vrij weinig belasting... voor onroerend goed en een uh, mooie boot. Ja, ja, het probleem is natuurlijk dat de dorst -Nee Griek is, uh, is, is een hardwerkende huisvader die gewoon netjes zijn belasting betaalt. En die groep Rijken is natuurlijk relatief klein. He, dus maar daar is ook is, wel relatief daar, rijk? Of, ja, daar is, is niet wel, genoeg. Daar is wel wat te halen. He, en da, daar is zeker wat te halen. Maar... Uh, niet de, de enorme miljarden die de Griekse ja. Staat tekort komt. Maar het gaat, dat is, het uh... gaat natuurlijk ook om een voorbeeld rond. Die bovenlaag is corrupt. De notaris, artsen, advocaten... die laten zich contant betalen. Die hebben wel zwembaden die uh, niet geregistreerd staan. En ook dat, dat is natuurlijk een van de oorzaken... van die enorme vrevel bij de bevolking. Dat je ziet dat de kleine rijke bovenlaag... Die ontspringen er dan. Dus de ja, vraag de, samenvattend de e is... welke ja. ja. ja. kant de woede opgaat? Naar de eigen elite of, of naar de internationale instanties? Ja, maar de internationale instanties... die hebben het probleem is... niemand heeft de macht om dit probleem zelfstandig op te lossen. Griekenland kan niet uitstappen. Want dan hebben ze zelf in feite op, economisch gezien. Internationale instanties kunnen druk uitoefenen. Maar weten ook, als ze te hard drukken... dan is de patiënt overleden operatie geslaagd. Jaap Koelewijn en Kees Klok... Hartelijk dank voor jullie toelichting op de maatregelen rondom Griekenland. Van haar album 100 Miles from Memphis was dit Summer Day. Gezongen dus door Sheryl Crow. Uit onderzoek van het nieuwe discussieprogramma Hollandse Zaken van Omroep Max... blijkt dat maar liefst 54% van de 50-plussers met een relatie... vrijwel nooit seks heeft, werden 1100 ouderen ondervraagd. En bij alleenstaanden was dat percentage nog hoger. Bijna 70% had haast geen seksleven. Sexoloog Marjan van Veluwe, goede avond. Schrikt u van die cijfers? Nee, dat komt mij wel bekend voor. Ja. Maar er wordt, natuurlijk bekend niet over... ja, er wordt natuurlijk niet over gesproken. Daar loopt niemand mee te kopen. Is dat een taboe? Geen ja, zin dat hebben? Is een... Dat is wel een taboe. Mensen zeggen liever dat ze een fantastisch seksleven hebben. Ja, Ik dat zeg geen niet de waarheid. Ik zeg geen zin hebben. Misschien is dat wel helemaal niet de juiste analyse. Wat, wat, uh, wat is de oorzaak eigenlijk van dit... Uh... Gebrek aan seks. Ja, geen zin in seks. Uh, bij oudere mensen kan natuurlijk diverse oorzaken hebben, denk ik. Tenminste, in mijn praktijk dan heel veel. Um, het kan zijn medicijngebruik. Antidepressiva. Uh, bij velen daalt het lipido de rest, uh, direct dan tot ver beneden nul. Uh, is niet zo bekend. Tenminste, er wordt geen reclame mee gemaakt, maar het is uh, in mijn praktijk heel erg bekend. Um, ook uh, medicijnen tegen hoge bloeddruk. Vele veroorzaken erectiestoornissen. Dat is een groot probleem. Als je ouder wordt, krijg je ook meer lijfelijke ongemakken. Die nemen natuurlijk dan toe. Zoals ziektes, pijnklachten, dysfunctioneren. Dat is ook niet echt wenselijk voor een prettig seksleven natuurlijk. En als je daar dan niet samen goed over kan praten... dan laat je het maar liever. En ouder wordende lijf, dat kan je ook onzeker maken. Vrouwen die zijn nogal ijdel... Uh, je hoeft minder strak in je lijf te zitten. Je krijgt een dikkere buik als je ouder wordt. Um, vrouwen hebben ook vaak last van de overgang. De hormonale schommelingen. Hebben last van droge vagina. En bij mannen, daar gaat het ook hangen hoor. Maar, um, Die daar zitten daar minder mee, hoor je wel eens? Nou, hun lijf uh, lijkt er minder mee te zitten. Maar um, als een erectie gaat hangen, dan zitten ze er erg mee. En als het ook één keertje gebeurt, kunnen ze er zo van schrikken... dat ze denken, ik ben impotent. En dan... Um, dat maakt ze natuurlijk wel onzeker. En bang dat het dan de volgende keer weer misgaat. Nou, dan krijg je soms ook nog eens vermijdingsgedrag. En zo strand maar, uh, geleidelijk het seksleven. Ida ja, André ja, ja. aan de telefoon. Allereerst hartelijk gefeliciteerd, want u bent vandaag 55 geworden. Ja, dat klopt. Aan welke ja. kant van de streep zit u dan eigenlijk? Bent u jong of oud in de eigen observatie? Oh, dat, nou, dat is meteen een interessante vraag. Nou, ik, ik heb eigenlijk al een paar jaar dat ik zeg van... Uh, uh, ik heb het gevoel dat het er niet meer toe doet... Of u oud bent of, of jong of ja. Uh, leeftijd. Ja, het, het houdt me gewoon niet meer zo bezig. We hadden het uh, net over het laatste taboe. Uh, ja. Het laatste taboe is, is uh, ja, het uh, ja. Ja. gebrek aan seksleven bij ouderen. Ja. Um, ja. Ja. Wat vindt u van die cijfers? 54% van de ouderen, 50-plussers, nou ja, zo oud ja. is het nog niet eens, ja. uh, met relatie zegt bijna nooit aan seks te doen. Ja. Nou, het, uh, het verbaast me wel. Ik keek er wel heel erg van op. Dat het, ik, ik vond het een, een, een hoog getal, om het zo maar te zeggen. Dat had ik eigenlijk niet, uh, niet verwacht. Hoe lang en... bent u zelf al met uw partner? Uh, 35 jaar. Dat is dus een hele tijd. En ja, uh, ja misschien ja. een ongemakkelijke vraag op ja. de radio, maar uh, ja. hoe gaat het bij jullie? Ja, nou eigenlijk heel prima. <laughs> uh, het, het punt is een beetje, dit, dit wordt zo op de, op de, op de seks toegespitst, op de seksualiteit. En uh, ja, onze ervaring is om het zo maar te zeggen. Kijk, als je zo lang bij elkaar bent, uh, dat is natuurlijk niet iets wat dan op, op, op één lijn blijft. Of op één hoogte blijft. Er zitten schommelingen in. Er zijn best periodes geweest uh, dat beiden, of een, een van ons beiden er niet zoveel behoefte aan had. Bijvoorbeeld ja toen de kinderen klein waren, zeg maar wat, of inderdaad, ja, sinds ik in de overgang ben. Um, maar het, het is bij ons nooit, nooit nooit een probleem geweest. Nee, want dat is natuurlijk dat... de vraag. Kijk, als je ja. een tijdje wat minder zin in, in seks hebt, nou ja, ja, als je gelijk oploopt, dan, dan lijkt het me niet zo'n probleem. Maar als een van beide partners meer wil dan de ander, ja dan, dan krijg ja. je een, een, een disbalans die, die lastig kan zijn. Ja, nou, onze, onze, onze ervaring is, is, is anders. Uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is: hoe is je relatie? En als die goed is. Uh, hè? Ik bedoel, seksualiteit is niet het enige. Het gaat ook om, om intimiteit en vertrouwen. En een klankbord zijn voor elkaar. En elkaar steunen. Maar mevrouw van en... Veluwe zei net: van, ja, uh, het heeft heel vaak een fysieke uh, oorzaak. Ja. Nou ja de, ja, de overgang is ook een, ja. een veel gehoord probleem. Ja. Dus het lichaam verandert. Heeft u daar ervaring mee? Nou, daar heb ik inderdaad, dat vond ik wel heel herkenbaar. Van, uh, ik heb wel het gevoel gehad dat het libido inderdaad wat gezakt is. Uh, maar nogmaals, je hoeft, je hoeft er geen probleem van te maken volgens mij. Als je daar gewoon open met elkaar uh, over praat. En, en ja, er zijn zoveel dingen wat er nog wel is: hè? intimiteit of bij elkaar liggen, of, of strelen of knuffelen. Ja. En, en als je daar gewoon open bent naar elkaar, en, en ja, bijvoorbeeld ook in mijn geval, als, als ik niet zoveel zin heb, dan, dan moet ik het zeggen, je moet wel even tegen je man zeggen dat het niet aan hem ligt. Oh ja, ja altijd het, het, het, het ego sparen. Ver? En ja. je kunt natuurlijk ook de boel opengooien en zeggen, ja. nou ja, als, als ik het niet kan bieden, dan zijn er nog zat anderen en ik vind het goed als je af en toe buiten de deur iemand treft. Ja, nou, maar dat is in ons geval, nee, dat vind ik een brug te ver. Oké, okay, nou dat is voor dat ieder vind persoonlijk. Ik een brug te ver. Ja, nou, Marianne van Velen, wat is eigenlijk uw ja. advies? Want u, u spreekt die mensen in uw uh, praktijk. Heel veel van de mensen gaan helemaal nooit naar de seksuoloog. Maar de mensen die komen, wat adviseert u dan? Uh, nou, in ieder geval veel met elkaar te praten. Ja, mijn adviezen ook niet gelijk zijn, nemen een derde bij. Dan ga je toch eigenlijk uit contact. Dat vind ik ontzettend jammer. Uh, nou, heel veel met elkaar praten. En er kan er wel een tijdje zijn geweest dat je geen seks hebt met elkaar... En dat zeiden we altijd vroeg op de opleiding, use it or lose it. Als je het een tijdje niet gedaan hebt, ja, dan uh, je raakt je eruit en je gaat er ook niet meer aan denken. Dus uh, ja, de hele lust verdwijnt. Maar uh, ja, ik adviseer mensen eigenlijk om opnieuw weer te beginnen. Soms met aanpassingen, soms anders dan dat je ervoor deed. Maar als je samen maar een weg vindt. Er zijn, zijn ook mensen die, dat lees ik ja. wel eens, uh, die zeggen van ja, je moet het gewoon in je agenda zetten. En, en dan gewoon een datum prikken en dan gaan we het doen. Ja, dat heb ik vaak bij die dertigjarigen die alles perfect hebben en oh, nogal een stressvol dat zou, leven Dat is ook een hebben. probleemgroep. Nou ja, ik denk niet eens dat dit probleem zo precies 50 plus toegespitst hoeft te zijn. Want in mijn praktijk zijn heel veel vrouwen van dertig die er absoluut geen zin meer in hebben. Dat is weer een heel ander onderwerp, maar de, ja, die zetten het dan in de agenda. Ja, dat klopt. Anders komt het er helemaal niet meer van met kinderen en... Carrière maken, ja. ja. Maar mag ik nog even op reageren? Ja. Want, want ik denk inderdaad, uh, het, het, het, het is ook een tijdelijk iets. Net als, als je hele relatie, het is een golfbeweging. En er kan een periode zijn uh, dat het wat minder gaat met je, met je seksuele beleving en lust. Maar ik, ik denk, tenminste in ons geval, is dat altijd zo gegaan. Op een gegeven moment komt het ook wel weer terug. Ja. He? Dus en inderdaad, ook wat je zegt van uh, je moet elkaar ook niet gaan ontlopen of apart gaan slapen of inderdaad dan naar buiten de deur. Gewoon blijven praten. Je je relatie omzeilen natuurlijk. Ja. Ja, en elkaar ja, maar... blijven aanraken, he? dan komt precies. het vanzelf alweer tot ja. seks. Elkaar ja, blijven precies. aanraken, dat ja. is het allerbelangrijkste voor iedereen. Seks. Goed. <laughs> ja. aanraken is belangrijk ja. voor ja. seks. Ja, voor iedereen, ook de alleenste. En, en mevrouw André, ja. um, gaat er nog iets gebeuren vannacht? Gaat u nog iets doen? Uh, nou, ik heb u was, nog u nog u al was een jarig nog niet afgelopen, Dus ik ga eerst nog even verder gezellig kletsen en feesten. En dan lekker slapen tegen elkaar aan. Ida, André, hartelijk dank. Yes. En Marian van Veluwe, seksuoloog, ook hartelijk okay. dank. Morgenavond komt dit probleem terug in het nieuwe programma Hollandse Zaken bij Omroep Max om vijf over negen op Nederland 2, gepresenteerd door Kees Grimbergen let you down When well, I really wish that this time it would be the other way round For I don't lie to let you down We've been in love and full of power Now the power it has gone The Love is fading by the hour We both believed that the magic would be out Now we spend our nights all Downwards. Well, I can't find the courage or the strength to go on. Just can't go on anymore. But I'm sorry for you, honey. I was hoping we would make it, but we can't. I know we. Power, the power it is gone, love is fading by the hour. We both believed that the magic would be ours. Now we spend our nights arguing each other downwards. Don't say that you don't understand. Sad things I am saying Don't try to hold on To what we haven't got Knowing you're honest To yourself You must realize that this Can't be What was meant by love We've been in love and Full of power Spend our nights arguing each other downwards. Now we spend our nights just arguing. Philip Kronenberg, let you down. Hartelijk welkom, Aad Veldhoen. Ook hartelijk welkom, Hedy Dancona. Aad Veldhoen, kunstenaar. Morgen een nieuwe expositie. En Hedy Dancona, uh, zijn liefde, hier ook meegekomen. Ja, we maar meteen met de deur in huis vallen. Uh, Aad, uh, een herseninfarct gekregen alweer een, een jaar of zeven geleden. En daarna is er heel veel veranderd. Kunt u, kunt u uitleggen wat er is veranderd? Ja. Er is dus niet zo erg veel van, want mijn leven ging gewoon door. Ik uh, was schilder en ik bleef schilder. Ik bleef werken, godzijdank. Dus er is dus niet zo veel van. Het enige wat ik was ik een hand heb uh, die niet meer doet. En voor de rest geloof ik niet. Misschien kan het je vertellen? Nee. Ik kan het helemaal niet beter vertellen dan jij. Uh, ja, als het belangrijkste is in je leven... om te werken, om te schilderen, te etsen... en, uh, en je kan dat blijven doen. Ondanks het feit dat... Uh, zijn rechterhand het niet meer deed. Maar op een uh, wonderlijke wijze... Uh, ja, ging hij eigenlijk meteen over op links... Nou ja, dat, dat lijkt me al één grote verandering. En, ja. en de andere is uh, Avasie. Uh, misschien zijn er mensen die luisteren die niet weten wat Avasie wat precies inhoudt. Uh, wat houdt dat precies in, Avasie? Dat je niet meer weet wat woorden je woorden moet gebruiken op het juiste moment. Dat je gewoon de, de, de niet meer begrijpt wat woorden die je bedacht. Ja, dus alles is gehusseld. Ja. Je, je hoort wel eens van mensen die afasie hebben dat ze bijvoorbeeld fiets willen zeggen. En dat het hoofd dan ineens verkeersbord zegt. Ja, dat had je wel in het begin. En ook een enorme verwisseling van namen. Maar uh, dat is wel grotendeels goed gekomen. Hè? Wat niet goed gekomen is, dat. Uh, dat je heel eloquent was, een grote spreekvaardigheid, lange verhalen, en dat zijn nu kortere verhalen. Maar ik vind niet dat je dat je echte verwisselingen van woorden heb je niet meer. Nee. nee. Nou, het is natuurlijk wel veel veranderd, zoals je net zei. Dus ook, ook niet veel veranderd. Ik werk nog steeds even hard als vroeger aan dezelfde onderwerpen. Die ik, die ik mij gesteld heb. Ja, ik, ik noemde aan het begin van de uitzending... Uh, uh, naakte portretten. Dat is, dat is toch hoe ik me altijd Aadveld toen zou herinneren. Het is natuurlijk veel meer dan dat, maar ja. dat blijft. Dat zijn onder andere uh, de bootvluchtelingen... En die, die mij altijd wel erg hebben gepakt. En uh, alle ellende die, die er in de wereld ook is. En misschien denken... Uh, veel mensen, neem bloot, mensen naakt. En uh, het uh, nieuwe bedrijf schilderen of tegen. Maar het is alles. Ik zeg van alles. Uh, ja, het is nu Ja, en het is wel nu. toch, de, laat ik zeggen, de, de vrouw als muze. Dat, um, dat is wel, als je ziet wat daar mooi gehangt. Dat zijn dus 60 ads die met de linkerhand zijn gemaakt. Dan is. Een groot deel uh, is de vrouw als muze. in allerlei mogelijke manieren. Maar inderdaad, wat Aadje zegt. Uh, de ellende van het leven komt ook altijd lekker aan de orde. Ja, um, welke, welke zijn eigenlijk mooier? De, de, de, de schilderijen met de rechterhand of met de linkerhand geschilderd? Ik <coughs> geloof dat ze uh, niet zo erg veel van elkaar verschillen. De, de, de, de, ik denk dat mensen het niet eens kunnen zien als, als ik het niet vertel. Maar het, het lijkt me zo moeilijk als je ge, echt gewend bent... Om, om makkelijk met die rechterhand iets neer te kwasten... om het dan ineens helemaal opnieuw te moeten leren met links. Ja, dat is natuurlijk is geen enkele... Eh, eh, eh, ja, jij zegt, het komt, jij zegt dat het tegen mij het komt uit je hoofd en niet uit je hand... Maar in het begin was het natuurlijk toch wel even wennen. Maar het is wat Aadje zegt. Uh, op een gegeven ogenblik. Hij zei in het begin ook. Het is misschien wel goed, want uh, ik, ik, ik doe het al vijftig jaar. Zo makkelijk met rechts. Nee? Misschien gaat het manierisme eraf, ja. zei je. Manierisme einde... is dat, dat, dat de routine erin ja, sluit? Ja, de routine. Ja. Dat je hand ja. schildert en niet je hoofd? Ja, ja misschien een beetje. Maar, maar nu, inderdaad. Uh, ziet hij dat hij gelukkig uh, nog even veel drive heeft... en geen enkel gebrek en onderwerpen. En dat die vaardigheid toch in die linkerhand... Ja, op de een of andere manier heel bijzonder is teruggekomen. Echt, uh, begrijp ik begrijp het zelf ook niet zo. Hè? Ja. Wel, het is, als ja. ik jullie zo zie, is het bijna alsof jullie hoofden... op dezelfde server zijn aangesloten... dat jullie gedachten zo overeenkomen is, is dat ook misschien iets dat... Uh, door de, de hele toestand na de herseninfarct... is veranderd. Dat, je, dat jullie meer met, voor elkaar ze, hebben moeten leren denken. Eén geworden zijn. Ja. Denk je? Jullie, jullie vullen elkaar zo, zo makkelijk nou, aan. Dat ja, gaat dat naadloos. Ja, dat is wel zo. Maar weet We zijn je, er al 14 jaar bij elkaar. Ja, dat helpt. Ja, maar die ja, mensen hiervoor die waren al 35 jaar. Bedoel, oh. Dat is eigenlijk niet zoveel ja. voor oudere mensen. 14 jaar. Maar weet je... Um, ik denk wel dat, um, dat het allerbelangrijkste is, ook voor het werk, hè, dat um, aatje door die klap, door zijn kop, uh, totaal niet veranderd is in de manier waarop je tegen het leven en tegen de mensheid en tegen de dingen om zich heen aankijkt. Ja, kijk, daar hield ik van en daar zoomde ik op in, hè, toen het allemaal nog anders was. En dat is eigenlijk nog steeds zo. En die, die tentoonstelling morgen... die is ook om in het zonnetje te zetten. Uh, het is de opening van een galerie. Marlene. Uh, Marlene. Ja, die, uh, die, die gekoppeld is aan een stichting... die mensen in afazie gehad hebben... Uh, onder professionele leiding... en helemaal voor niks... Laat tekenen, schilderen, boetsen. Ja, maar, en maar, maar daarom maar, doet hij dat dus eigenlijk. Dat ook. is ook goed om te zeggen. Ik zal zo ook noemen waar die tentoonstelling is. Maar uh, u zegt: uh, ja, het is dezelfde man. Waar ik van hield, dat is gebleven. Daar, daar zoom ik nog steeds op in. Toch kan ik me voorstellen dat er ook heel veel is veranderd in jullie omgang. Hij was een, een zeer welbespraakt man. die, die veel uh, en lang aan het woord was. Nu niet meer zo. Dat lijkt me een verandering. Ja. Dat is ook ja, wel anders. Ja, wel, ja, ja, dat is wel anders. Maar nou, er is niet zoveel in mijn leven voor ons. Ik heb al een paar keer gezegd... ik zou morgens op het gaan werken... en zelfs... Ja, dat is natuurlijk zo. Het is, het is een beetje... Um, dat, wij, um, ja, dat Aadje wel de regie over zijn eigen leven heeft kunnen terugpakken. En, maar als je... Als er wat veranderd is, Aadje, dan is het natuurlijk ook wel zo... dat wij afhankelijker van elkaar geworden zijn. He, dat ja. dat uh, ik ervan hield om lange reizen te maken. Nee, we is toch uh, eens, ja, ze zijn eens zinaal geweest. Ja, we maken wel een reisje. Terwijl Aadje het liefst natuurlijk in zijn atelier blijft zitten. Maar er is wel een soort van afhankelijkheid. Maar waarom? Ik bedoel, daar ben ik nooit zo voor geweest. Maar nu het zo is... Dat, dat valt lijkt het me, me eigenlijk wel, ja. Maar dat lijkt me wel schrikken dat je ineens afhankelijk van elkaar bent. Nou weet je, waar je van schrikt is natuurlijk dat iemand die, uh, waar je van houdt... van de ene dag op de ander echt zo platgeslagen wordt... en helemaal niks meer kan. Je ja. ja. kon niet meer staan, ja. in, in niet meer snikken. lopen. Maar in welke zin bent u afhankelijk van Aadje geworden? Want, want u zegt, we zijn afhankelijk van elkaar. Ja, dus ja, u was ja. niet afhankelijk. Ja. ja, het is toch een beetje wederzijds. Want, kijk, je kunt zeggen. Uh, Aadje is afhankelijk. Uh, of ik een boterham voor tussen de middag laat staan. als ik zelf wegga. Dat, dat is nou niet zo ingewikkeld. Maar ik ben er natuurlijk toch afhankelijk op geworden. doordat ik wil dat hij. Uh, inderdaad zich inderdaad lekker voelt in zijn werk. en bezig kan zijn. En het is niet zo dat ik kan de denken. Uh, zoek het maar uit. Maar ja, dat, daardoor heb ik mijn afhankelijkheid verloren. Maar hij, ja, hij jij ook natuurlijk. Maar u zei, het is ik eigenlijk heb... iets goeds. Ik, ik ben afhankelijk geworden. Daar was ik nooit zo'n voorstander van. Maar nu het is gekomen, ben ik er eigenlijk blij mee. Heeft het dan de liefde verdiept? Nou. Ja, misschien wel. Ja. ja. Nou, zo overgaat. Ja. <laughs> nee, maar ik... ik uh, het heeft natuurlijk wel iets. Als je zo'n... Storm overwint met z'n tweeën. Dat. Hè, dat geeft wel ja, een diepte. Ja, dat ja. geeft absoluut. Heeft u enig moment overwogen. Uh, om weg te gaan? Jij, aatje. Nee. Nou, want je zou een... Ik bedoel, hij ziet ook nog wel eens iemand. Nee. <laughs> Heb je wel eens overwogen om bij mij weg te gaan? Nee, nee en andersom. Want ik kan me. Ik kan, dat is, dat is, ja, ja we hebben slechte taboes, maar. Ja, nee, dat dus, uh, is een hele uh, oké okay vraag. Ik heb dat nooit overwogen. Integendeel, ik was alleen maar in het begin bang dat hij dood zou gaan. Dat is ook een vorm van weggaan. Ja. Maar uh, nee, ik heb het nooit zelf overwogen. Maar ik moet wel zeggen... Dat, kijk, dat was ook echt omdat die uiterlijke dingen... Hè, of dat praten in die hand. Het zijn maar dingen. Als iemand natuurlijk, wat ook wel is gebeurd een totaal ander gedrag gaat vertonen... of een andere manier van denken. Ja, ja, dan weet ik het niet. Ik is is zal steeds... niet in dienst blijven als... als uh, uh, uh, uh, uh, vanuit, nee. dat zou ik nee. niet kunnen. Het is nog steeds dezelfde aard. En, en morgen dus die expositie... Uh, in Galerie Marlene aan de Brouwersgracht in Amsterdam. En tot hoe lang blijft hij nog? Marlene Fietjes. Ik geloof dat... Uh, of ik geloof het niet, maar... hij is uh, donderdags, vrijdag, zaterdag, zondag... te bezoeken tot einde augustus. Aadveld Toen en Hedy Dancona. Veel succes met de expositie en de opening. En ook de steun aan de mensen die aan Avasi leiden. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Ja, wie kent het niet? De Amerikaanse serie Dallas... met daarin een hoofdrol voor de boosaardige J.R. Ja, morgen veldt die J.R., althans de acteur Larry Hackman... die de rol uitspeelde veel van zijn persoonlijke spullen. Aan de telefoon nu een trouw kijker, zanger Frans Bauer. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, uw moeder was een groot fan van de serie. En uh, omdat zij niet kon lezen, keek u mee en las de ondertitels voor... heb ik ooit gelezen. Dat klopt, ja. Ik was toen nog zeg maar uh, vrij jong en... Uh... Ja, mijn moeder uh, ja, die kan helaas niet lezen. En ik was zeg maar degene die uh, mijn moeder voorlas. En ik ken uh, daardoor zeg maar, alle perikelen van Dallas. En, en ben je uiteindelijk daardoor ook zelf fan geworden van Dallas? Nou, fan is wel een heel groot woord, maar ik heb er wel hele leuke, he toch hele leuke herinneringen aan, als, als ik eerlijk ben. Ja, nou morgen dus die veiling van J.R. zou toch leuk zijn als je misschien zomaar een uh, aandenken aan uh, J.R. te pakken zou kunnen krijgen. Dat, dat moet, moet ik eerlijk zeggen, dat ik het heel erg leuk vond. Uh, Voor je moeder het misschien ook. Dus misschien dat ik wel een aantal uh, laarzen misschien uh, koop. Heb je al <laughs> door de catalogus uh, kunnen spitten? Nou, ik heb middag toevallig eens uh, zitten bladeren, maar daar staat eigenlijk van alles op. Vanaf uh, ja, kast tot aan zadels, tot aan bukkels, schoenen. Hoeden natuurlijk, hoeden. heel veel hoeden. Uh, ja. Ik moet wel zeggen dat dat uh, ja, toch wel een beetje herinneringen oproept zo aan mijn eigen jeugdjaren. Ja, heb je, al, heb je al iets gezien waarvan je denkt, nou, dat zou ik toch wel het allerliefst willen hebben, want misschien kunnen wij wel een bod voor je doen. Nou ja, goed, ik, ik denk als je, als je iets wil, dan, dan, dan, dan doe ik dat zelf, maar ik zou best wel zo'n uh, hoed willen hebben, zeg maar. Ja, ik zie hier een Black Stetson cowboy hat en een Harley Davidson cowboy hat en een Panama hat, wat het ook zijn mogen. Ja, dat zou een Stetson zijn, hè? Ja. Nou, zullen wij, zullen wij bieden voor je? Nou, ik bied zelf wel. Oh, je biedt zelf wel. Nou, dat mag ook. Mogen we je dan morgen bellen om te kijken hoe het is afgelopen met de veiling? Is, is prima hoor. Is welke welke kleurhoed? Dat is dan de volgende vraag. Want, want ze komen in vele kleuren en maten. Oh, die Charlie Horse Cowboy head, die is mooi. Ja, ik zag zelfs een soort zilveren uh, zadel. Maar ik heb, ik heb geen pony, dus. Nee, je hoeft toch geen pony te hebben om een zilveren zadel te hebben? Die kan je gewoon dan uh, op de bank ja, zetten, ik op, op de ik leuning. Hier en, en dan gewoon op je bank een, <laughs> beetje, een beetje rodeo rijden. <laughs> ja. Frans Bauer, hartelijk dank. Hey, groetjes jongens. Frans Bauer was dat over de veiling van JR, zijn spullen die morgen plaatsvindt. Morgen hoort u wel in het oog hoe het uh, is afgelopen met die veiling... en of die hoed uh, ook daadwerkelijk is geveld. Dit was het oog voor vanavond. Morgenavond zijn we er natuurlijk weer. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een fantastische nacht. En een laatste glas Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl.